De politie in India heeft een man opgepakt die een religieuze bijeenkomst had georganiseerd... waarbij deze week 121 doden vielen. Hij was enkele dagen spoorloos, maar heeft zich bij de politie gemeld. De man wordt beschuldigd van dood door schuld. Na afloop van het druk bezochte evenement werden veel bezoekers onder de voet gelopen. Hamas heeft volgens bronnen de eis laten vallen dat Israël eerst een akkoord moet met een permanent staakt het vuren... voordat er gepraat kan worden over de vrijlating van gegijzelden. Dat merkt persbureau Reuters. Een Israëlische bron zou hebben gezegd dat zo'n stap perspectief biedt. De regering van premier Netanyahu heeft er nog niet op gereageerd. Het vier meters hoge stambeeld van Vincent van Gogh... dat vorig jaar werd gemaakt om toeristen te trekken... krijgt een vaste plek in Drenthe. Het beeld werd gemaakt vanwege een expositie in het Drenns Museum in Assen. Daarin werd aandacht besteed aan de tijd in 1883... dat van Gogh in Drenthe doorbracht. Het roeskleurige stambeeld komt te staan in nieuw amsterdam Veen noord en Dat is vlakbij de plek waar de schilder bijna drie maanden logeerde en werkte. Het weer het wij, blijft wisselvallig met kans op buien en het waait ook flink. In het noorden en westen zijn zware windstoten mogelijk. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen begint droog, later kans op forse buien en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn er dit moment geen bijzonderheden op de weg te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 gewoon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 of dat album soms kon spreken weet je nog wel oudje? er was er ook een die matrozenpak bij en die leek precies op een jeugd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 En die was uit uh, 1928, Louis dames met weetje nog wel oudje. Ja, ik heb nog even geen koffie gehad. Het koffieapparaat had even de kuren. Maar als dat goed is, uh, komt mijn koffie er zo meteen aan. Dus dan gaat het waarschijnlijk een stuk beter. De eerste volgende plaat is uh, Ja, zuster, nee, zuster. Afkomstig van een Nederlandse muzikale komische televisieserie. Geschreven door Annie M.G. Smit Met uh, muziek van Harry Banning. En de serie was van uh, 3 september 1966...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 Miss me? Zag wie bij de stadspoort zat En honderd liedjes speelde Voor de kinderen van de stad Jan Klaas was trompetter In het leger van de prins Hij marcheerde van de helder Tot de prins. Hij had geen geld en hij was geen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 was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van het helden tot een bril. Hij had geen geld en er was geen held en hij joeg niet van het vreest me wel maar toeter was hij weer in hart en ziel. Hij had geen geld en er was geen held en hij joeg niet van het vreest me muziek van Herman van Veen met Ik ben vandaag zo vrolijk. En daarvoor horen u op opname nou, 1973. Het was Rob de Nijs met Jan Klaassen de Trompetter. Zie je van hem zijn antwoord. De volgende plaat is uh, ook voor Rob de Nijs, Maar nu het nummer het werd Zomer. Het nummer werd uitgebracht op zijn album tussen Zomer en Winter. Dat was uit 1977. En in juni van het jaar werd het nummer uitgebracht als derde single van het album. Het werd Zomer is een cover van het nummer Und es war Sommer. Pieter uh, Maffay, dat in 1976 een top 10 hit werd in het Duitse taalgebied. Dit nummer, geschreven door producer Joachim Heider. In samenwerking met Christian Heilberg, werd door Joost Nussel in het Nederlands vertaald en opgenomen door Rob de Nijs. Je hoort hem nu Rob de Nijs met het werd Zomer. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij. Vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen. Aan het strand wat wandelen, zomaar nijm. Mee naar het gevang. toen hij droef in zijn cel stapte, zei de Sibir Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Die drinkers, een vrouw, stak het geld in haar zak en liet hem alleen onder dechtelijk dak. Maar ze schreef toch nog gauw op een stukje is nog niet zo erg als een café zonder beer Doen Janses ging zwemmen in Leopoldville Botste hij met geweld tegen een krokodil En van schrik zwom Jan Janses van Congo naar hier Maar dat is nog niet zo erg als een café zonder beer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 Nah. Van Anonkelbop met vrolijke, vrolijke vrienden. En daarvoor u Bobia's groepen met café zonder bier. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Met mij, Mario Zandvoort. En iedere zondag tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En doen we er ook met alleen maar mooie, oud stalige muziek. En de volgende plaat is Goedemorgen Morgen. is een nummer van Nicole en Hugo... Het was tevens het nummer waarmee ze in België... was het toen de tijd. België zouden mee te tegenwoordig op het Eurovisie Songfestival 1971... in de Iersta Ierse hoofdstad Dublin. Echter een week voor de start van het Eurovisie Songfestival... werd die kolen geveld door geelzucht. En uh, hierdoor moest het duo op het laatste moment afzeggen... voor het liedjesfestival. België had nog nooit een festival gemist... en wilde dat ook zo houden. Daarom besliste de BRT om hetzelfde liedje te sturen. Maar dan met een nieuw duo... namelijk Lily Castel en Jacques Remol... Ze werden onmiddellijk op het vliegtuig naar Ierland gezet en pas op de vlucht zongen ze het liedje voor het eerst en oefenen ze de danspasjes. Het mocht echt niet baten. Het nummer kreeg niet veel punten in Dublin. Ja, dat snap ik als je het even geoefend hebt in het vliegtuig. En mede doordat Raymond niet al te vlot bewogen op het podium. En zo werden ze gedeeld 14 met 68 punten. En Nicole en Hugo die mochten twee jaar later in hun land wel uh, mochten hun land weer eens vertegenwoordigen. Ditmaal met Baby. Baby. Maar hoe hoort ze nu met dat nummer waar het niet door ging, dat ze nemen, mee mochten doen aan het Eurovisie Songfestival. Nicole en gewoon nu met Goedemorgen, Morgen uit 1971. Goedemorgen, morgen, goeiedag. Goedemorgen, Goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen Goeiemorgen. Goedemorgen, goeiedemorgen, goe Zingen, dansen, goeiemorgen, morgen, ik ben blij, goeiemorgen, goeiemorgen, want ik mag er immers weer al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 What's on the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 36. En dat deden we met Bob Scholten met Brain eens een zonnetje. En daarvoor natuurlijk de zangeres zonder naam. Met het was aan de Costa del Sol. En de volgende artiest is Johannes Andreas. roepnaam Johnny Hoes. Geboren in Rotterdam op 19 april 1917. En overleden in Veert op 23 juli 2011. Hij was een Nederlandse zanger, producer en componist, en tekstschrijver. Hij stond wel bekend als de koning van het Smart Lab en was de man achter duizenden meezingers, smartlappen, carnavalskrakers krakers en levensliederen. En u hoort hem nu, Johnny Hoes, met We drinken tot we zinken. Hey. Die boot op het strand liep, hebben wij een flink geraakt. drink je, hey, drink je, drink je, tot hem zinken, zinken, zinken, beter zacht. Dat staat voor mij, hey, hey, zolang het hier is en al bij me, dan hebben wij nog een plek. Onze vader, een moeilijke prater, die zei: ik stof. Oh. Wat teuntje. En gaat die kaar. In de zijde ligt matroos. In de zwitte, in de zwitte, zij de barones. In de zwitte, in de zwitte, zij de barones. Huurpital, huurpital, zij de kastelein. Ik looks sad to hold. Johnny Hoes, dit keer De Smokkelaar. En daarvoor hoorde u een katootje van natuurlijk niemand minder dan Wim Zonneveld. En de volgende plaat is Meisje, ik ben een zeeman. Is een single van de Nederlandse popgroep Nieuw Voor, 1980. Ja, iets later dan de muziek die wij normaal gesproken draaien. Maar vonden vond het toch wel een leuke plaat om te draaien. Het stond in hetzelfde jaar als de eerste track op het album Vrij zijn als een vogel. En Meisje, ik ben een zeeman is geschreven door Ad Kramer en Hendrikus Wijmans geproduceerd door Kramer. Het is een smartlap waarin een vertellen zingt over de relatie tussen een zeeman en zijn geliefde. En als de zeeman op zee is, is zijn meisje alleen. En hier is hij erg verdrietig om. Het lied was begin jaren 80 wel in horen. En bij het opzetten van het lied gingen de gasten achter elkaar zitten op de grond. Nina bood zelf de maat van de muziek een roeiboot na. En hoort hem nu heel voor. met Meisje, ik ben een zeeman. Meisje, ik ben Met Dingendong is in het Nederlands en in het Engels toen de tijd gezongen. En Tietje was natuurlijk een Nederlandse popgroep uit Enschede. die 1975 het Eurofestie Songfestival won. met het Wil en Eddie Owens en Dick Bakker geschreven lied Dingendong. Ja, zij deden het. Best. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM.